Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Boutersen wil dat zijn straf wordt uitgesteld. Daarvoor heeft DC Boutersen een nieuw team van advocaten in de hand genomen. Zij dienen een verzoek in bij de Surinaamse justitie en de regering om de uitvoering van zijn celstraf uit te stellen, zegt correspondent Nina Jurna. Ze beroepen zich op de Amnestiewet van 1989, die in 2012 is aangenomen en overigens ook. Al daarna, een paar jaar geleden, door het constitutioneel hof is dat niet verklaard. Maar zij zeggen van toen was het strafproces al bezig. Dus zij vinden dat uh, ja, het hof eigenlijk nu het OM opdracht moet geven om deze staak stop te zetten. Dus het komt er heel erg als een soort van laatste wanhoopspoging over. Op 20 december werd de oud-legerleider en oud-president van Suriname veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf... voor zijn rol bij de decembermoorden van 1982... De nooddam in Maastricht is klaar, zegt Rijkswaterstaat. Door het hoge water werd een deel van de dam vorige week weggespoeld. Daarbij raakte een woonboot los en ramde een brug. Door het snelstromende water was het te gevaarlijk om de dam direct te fixen. Dus lieten Chinook-helikopters van Defensie een stukje verderop zakken met zware stenen in het water, zodat het water iets rustiger werd. Nu kan dus worden gestart met de reparatie van de dam. Zo'n 2000 huizen in de gemeente Ede in Gelderland... zitten sinds gistermiddag in de kou door problemen met de stadsverwarming. Volgens het energiebedrijf zijn de problemen met de verwarming... op z'n vroegst morgenochtend opgelost. Er wordt vannacht doorgewerkt. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, kunnen zich melden. Die krijgen dan een kacheltje te leen. De kerstvakantie is achter de rug en de kerstboom is als het goed is uit de woonkamer... tijd voor veel Nederlanders om de vakantieplannen alvast op een rijtje te zetten. Reisbureaus zien dat Nederlanders dit jaar groots gaan uitpakken. Volgens de reisbranche ANVR wordt het 2024 een topjaar. Vorig jaar was het nog zo dat we gaat om de omzet boven het niveau van 2019 uitkwamen. Nu zien we ook, en eerlijk gezegd wordt het ook een beetje ingegeven... door het slechte weer van de afgelopen zomer... dat ook qua aantal mensen we boven het niveau van 2019 gaan komen. En daarom, ja, het wordt gewoon een mooi jaar. Ook zakelijke vliegreizen zitten volgens reisbureaus in de lift... Dan het weer, temperatuur rond het vriespunt, maar door de wind voelt het kouder. Vannacht vriest het 4 graden in Friesland, in de Achterhoek 8. Morgen opnieuw koud, maar wel weer zonnig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 6 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 En dat was hem. Deze uh, fijne van de uh, heren van Black Operator. Alkmaar, Amsterdam. Daar komen ze vandaan. Uh, uh, pure garage rock. Om het even netjes uh, te zeggen. Welkom in dit uh, laatste uur. En uh, ja, ze, we gaan uh, nog twee nummers horen van Melanie Ryan. Want die zit hier toch uh, in de studio. En uh, als we het uh, over... Haar hebben, dan hebben we het natuurlijk onder meer over haar uh, muziek en uh, over uh, het, uh, het werken en uh, noem maar op. Um, dat is ook meteen even een vraag, want ben jij uh, muzikaal geschoold of heb je jezelf, zoals dat heel erg mooie woord, uh, do-it-yourself gedaan? Uh, ik, ik heb niet een, een muzikale opleiding gevolgd, dat niet. Dus hm? ik heb uh, een, een grafische studie gedaan zelf. Maar ik heb wel gewoon op gitaarles gezeten. En ik heb uh, toen ik wat, ja, wat jonger was, heb ik ook wel wat uh, zanglessen gehad en zo. Mm. Maar geen conservatorium of iets. Dat nee. niet. Nee. Uh, maar die zanglessen die zijn wel besteed. Want als ik het uh, zo hoor, maar dat hoor ik iedereen zeggen. Van 3FM tot hier. <laughs> en, en ergens anders natuurlijk ook. Je hebt wel een uh, spatzuiver stem. Hoe uh, onderhoud je dat? Goed opwarmen. Ik ja. uh, heb nu sinds een paar jaar zangles bij Karin Bloemen. één keer in de maand. En dat zegt zij ook altijd, maakt niet uit... al ga je heel kort zingen, opwarming is echt key... Ja. Want als je dat niet doet... Dan, ga je ergens, ja, dan is je stem gewoon niet soepel genoeg... en dan ga je zingen en dan beschadig je hem sneller. Ja. Hetzelfde is natuurlijk als je gaat hardlopen... moet je eerst een beetje warm draaien... Ja. want anders maak je spieren kapot. En ja. een stem is ook eigenlijk gewoon een spier. Dus ja. dat, dat moet je goed uh, onderhouden. Ja, ja, ik, uh, ik zat even dat gebaar van een hond... die uh, heigde uh, van... Uh, van uh, als je hard gaat lopen, weet ik allemaal wat. Maar uh, dat is wel een, een dingetje. Dat, dat zeggen uh, de, de, de mensen die ingevoerd zijn hoe je dus met je stem moet omgaan. Ja. ja. Um, ja zie jij dat er ook wel eens? Hoe anderen dat doen? Uh, ja, zeker. Ik heb wel vaker met mensen samengewerkt. Ik heb dan een eigen theatervoorstelling. Dat heet Melanie and Friends. En dat mm. doe ik vier keer per jaar in het Vulkentheater. En daar werk ik iedere keer met een andere gastartiest samen. En daar zie je ook wat zij doen voor het opwarmen. En heel veel mensen hebben ook zo'n... Ja, dat noem je dan Lax Fox. Dat is zo'n soort van buisje... wat je dan in, uh, in je fles water doet... En dan ga je bubbelen. Dus je blaast daar lucht doorheen. En dan gaat het water bubbelen. En dat trilt je stembanden weer Aha. schoon. Of het, het masseert het eigenlijk een beetje. Dus ja. zo zie je wel meerdere technieken bij uh, verschillende ja. artiesten. Interesseer je daar ook voor of niet? Zeker. Ja. Ik vind het, dat is een van de belangrijkste dingen. Dit is mijn gereedschap ja. voor mijn werk. Ja. Uh, dus dat moet je goed onderhouden. Dus dat vind ik heel interessant. Ja. Ja, um, nou ja goed. Het, uh, dat lijkt mij een duidelijk verhaal. Want uh, zonder je stem ben je natuurlijk... Uh, helemaal uh, kansloos en kun je niks. En dan kom je... Uh, denk ik ook met uh, inkomsten en weet ik allemaal wat... in de, de problemen. Want de meeste... Uh, optreders zijn toch ook wel... neem ik aan... Uh, dat er uh, netjes voor uh, betaald wordt. Ja, ja zeker. En ja. Mijn, mijn main focus... is natuurlijk mijn zang. Want ja. als ik gitarist was geweest, was het misschien wat anders. Ja. Maar uh, ja. Nog, <laughs> nog iets. Uh, nou weet ik... Uh, dat, uh, dat er ook... Uh, samenwerkingsverbanden uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Weet ik dat Bart Steen, uh, ja, Ambe Kamminga, Ambe Kamminga, ja. ja uh, die zou hier vorige week zijn. En uh, ineens uh, waren twee mensen gevloerd. Uh, oh. Nina Lynn, uh, die was uh, onder andere niet uh, helemaal oké. Okay. En oh. ook haar gitarist Diego van de Steen. Maar is dat ook iets wat je misschien zou kunnen overwegen? Hè? Dan ga ik even met, het, uh, met, met de samenwerking. Hè? Want yeah. zij uh, vormen soms ook een soort collectief. En dan uh, treden ze ook gezamenlijk op. Is dat ook nog iets waar je ook over nadenkt? Dat je niet alleen op het podium staat... maar bijvoorbeeld met collega-country-muzikanten iets gaat doen? Nou ja, Als de gelegenheid zich voordoet, is dat altijd super tof. Ja. Ik heb best, inderdaad best wel wat uh, ja, collega's of muzikanten in mijn netwerk... die ja. ook een beetje in het genre zitten. Dus daar komen soms schrijfsessies uit... of ja. inderdaad met Melanie Friends show... dat we ja. samen gaan optreden. Ja, want dat bedoel ik. Dus, ja, uh, ja. Nee, zeker. Dat vind ik echt ontzettend leuk. En ja. dan leer je ook van elkaar, dat is ja. echt leuk. Ja. Uh, hoe gaat dat dan uh, op zo'n uh, zo dag met Melanie en Friends? Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, nou, Er gaat sowieso al twee dagen aan repetities aan vooraf. Dus ja. we spreken elkaar. En meestal heeft de gastartiest ook een ander genre. Mm. Soms is het ook dat zij in hetzelfde genre zitten als ik. Mm. Maar soms is het ook uh, dat ze rock doen. Of het is een, een vocal groep. Of uh, ze doen uh, wat meer een beetje hiphop, R&B-achtig. Mm. En dan kijken we samen welke covers kunnen we samen doen. En uh, ook kijk ik dan naar welke liedjes de artiest al zelf in zijn repertoire heeft. Zodat zij niet zoveel hoeven in te studeren. En dat ik dan gewoon wat sneller mee kan ja. uh, met de nummers die ze toch al doen. Ja. En uh, dan hebben we in het Vulco Theater eigenlijk de hele uh, ja, begin ochtend de tijd om lekker te soundchecken. En het lekker door te nemen. En dan is het vooral veel plezier maken. Ja, het uh, Vulco Theater in Eindselstein... Uh, is wat uh, je, je tweede huiskamer... <laughs> ja. zo niet je tweede woning, heb ik het idee. <laughs> Klopt, ja. ja. Uh, hoe belangrijk is zo'n uh, theater bij jou in de achtertuin? Ontzettend belangrijk. Ja. Maar ook vooral, ik vind het zo bijzonder... hoe ik daar mijn kansen gekregen heb... dat ik daar mijn show mag doen... En ja, zij hebben mij gewoon ontzettend geholpen in het ontwikkelen van wie Melanie Ryan is. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat het ook nog eens een keer zo, ja, in, in je hometown is, in je achtertuin, zo wat, dat is natuurlijk helemaal top. Ja, zijn er ook mensen die verstand en kaas gegeten hebben met, uh, met de manier waarop iemand op het podium staat of wat dan ook? ook de, binnen het Vulco Theater? Ja, ja binnen het Vulco Theater, want, toen je, want je bent ooit een keer begonnen daar op het, uh, in het Vulco Theater. Ja. Dan moet je wel wat kunnen. Uh, maar geven ze dan ook bijvoorbeeld uh, adviezen of weet ik van wat? Dat soort dingen? Oh, ze denken altijd mee. Zeker. Ja, ja. En uh, zij ze kijken ook met mij mee naar... Hoe dingen misschien beter kunnen. wat zij zien natuurlijk nog wel eens een, mm. uh, een musical of een theaterstuk. Ja. Dus dat is alleen maar heel fijn. En mm. uh, mijn avontuur is ooit begonnen bij de Moving Stars. Dus dat ik op dansles. Toen was mm. ik denk ik een jaar of vier of zo. Mm. Misschien jonger nog. Maar uh, dat, dat was al mijn eerste aanraking met het Vulculteater. En uh, die liefde die gaat nog steeds door. Oh, Oké. Okay. Nou, um, we gaan zo nog twee nummers uh, van je horen Er zit één Nederlandstalig nummer, zie ik, uh, staan. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Ja, ik dacht, ik gooi hem er gewoon in. Hey, gooi hem er gewoon in. Ik heb het aan. <laughs> nog wel een uh, mooie, mooie, mooie tekst bij, want uh, dat, dat hoor je zo direct wel als je daar staat. Okay. Uh, dus dat, uh, we gaan eerst uh, verder met een van de kandidaten die mee gaat uh, doen aan de Robak. Daar wordt ze heet Suki, zo zeg ik het goed uit. Uh, spreek ik het goed uit, en achter haar uh, schuilt de naam Tara Thomas. En het uh, nummer wat zij heeft uh, afgeleverd, dat is deze single Board Now. Can can't go back any longer Thinking that you might have changed Absence makes the heart grow fonder Uh, dat schrijf je met S-Y en dan een streepje koppelteken K-I. En dat allemaal in kleine letters. En om het onderscheid dan ook uh, nog te maken, staan er ook nog drie underscores uh, achter bij haar op Facebook. Of uh, wat zeg ik Facebook? Instagram. Want daar uh, is ze op uh, te vinden. Um, wie hier te vinden is, is Melanie Ryan. Is, want die staat klaar. En een van de singles die ze eerder heeft uitgebracht, die ga je nu horen. Dat uh, nummer dat heet Rose Wild. I had a dream last night, my own wake up call. So the place I hold tight is now where I belong. And I knew that. want to grow When that shitty job isn't yours to do And that group of friends doesn't care for you And the love of your life won't live with you And it's time to go I grow. I grow where I grow. En dat was dus Roosevelt. Maar nu het enige Nederlandstalige liedje van vanavond. Ja, dat is wel leuk. Want uh, hier in Zandvoort hebben we ook een bestaand adres. Dat heet achterom. Ja, het Kijk, bestaat ook echt. Dat wist ik. Dat ja. wist, ik, daar, ah, dat daar wist ik je. Oh, ja, dus je hebt een beetje, uh, hebt een beetje met, uh, met een platte grond uh, nee, hier naartoe nee, gekeken van nou, dat liedje moet ik toch uh, maar gaan hebben. Uh, in dat opzicht. Maar uh, dat heet dus achterom. En uh, we gaan het uh, zo natuurlijk nog bij de afsluitende babbel hebben waarom je dat uh, liedje geschreven hebt in het Nederlands. Want dat is misschien wel leuk. Ja. Maar uh, hier komt hij. Het is voor de laatste keer vanavond Melanie Ryan. Altijd rennen, alles plannen, blijven kijken wat de toekomst brengt. Wil ik zijn in vijf jaar tijd? ben zo gewend om me te haasten, overal ter plaatse. Want die kans die is er echt. En dat is wat men zegt de tijd je glipt voorbij de zon gaat onder ik hou haar niet bij mag ik niet even naar achter kijken even over mijn schouder kijken herbeleven alles wat ik heb gezien en heb gedaan ik geef alles maar neem ze Probeer mijn dromen te bereiken. Stilstaan komt nummer twee. Weet niet waarom. Ik heb altijd vooruit gekeken. Kijk ik even achterom? Mensen zeggen kijk niet terug naar. Alles wat er is gebeurd Want teruggaan is niet waar je heen gaat Maar laat me nu toch even stilstaan Mag ik niet even naar achter kijken Even over mijn schouder kijken en herbeleven alles wat ik heb gezien en heb gedaan Ik geef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 Achterkijken, kijken, even over mijn schouder kijken en denken aan die mooie mensen die ik meedraag in mijn hart. Ik geef alles en leer ze nemen, geniet van Al die stilte moet dan heel even functioneel zijn. Want ja, het is uh, ook een heel mooi liedje. Het, uh, het is een Nederlandstalige nummer. Uh, het is ook gelijk de laatste voor vanavond. Maar we gaan natuurlijk ook nog even straks met uh, Melanie... nog even een afsluitende babbel voeren. Dat zo, maar eerst een band. Volgens mij komen ze uit Kerkdriel. En ze hebben deze single afgeleverd. Uh, Ego, Twister en Mask On. Mask On. Dan gaan uh, mensen ineens uh, weer in beweging komen. Dan worden er allerlei panelen van die, uh, van die videoproductie wordt dan in, uh, in stellingen uh, gebracht. Ivy Fox met Home. En daarvoor hoorde je Ego Twister met uh, Mask On. En terwijl de klanken van Ivy Fox wegsterven... gaan wij nog even een de babbel voeren met de gast van vanavond. Dat is uh, Melanie Ryan. De vraag is, vond je het leuk? Nee, ik vond er echt helemaal niks aan. Oh, dan gaan nee. we nu het licht uitdoen? Ik ben blij dat we naar huis gaan. Nee, nee, nee echt niet. Nee, ik vond gaan het super leuk. Uh, gaan, we, gaan we het licht uitdoen? Nee hoor, nee, ik vond het super gezellig. En iedereen is ook heel aardig en zo. Ik, uh, ik heb genoten. Ja. Kan niet anders okay. zeggen. Ja. Dus uh, volgende keer misschien nog een keertje terugkomen. Dat, je weet me te vinden als ik de gast mag zijn. Dan vind ik dat hartstikke leuk. Oké, okay, nou dan hangen uh, we je daar een beetje aan. Dus leuk. Dan, uh, dan uh, komen we nog een keer bij je terug als je weer met nieuw materiaal bijvoorbeeld ja. gaat komen. Hoe staat dat daar trouwens mee? Heb je, ben je alweer bezig met, uh, met eventueel uh, werk? Ik ben wel weer aan het schrijven. Ik heb ah. wel weer een aantal liedjes geschreven. Um, en de planning is om dit komende jaar... gewoon lekker veel ook met anderen te schrijven. Ja. En um, ja, als daar toffe nummers rollen, dan ga ik die gewoon lekker opnemen... en meer een beetje singlematig te werk gaan. Ja. Maar ja, als dat er in één keer heel veel zijn... dan kan ik ze aan het einde van het jaar ook weer bundelen, bij wijze van. Ja. Maar dat uh, gaan we gewoon even zien wat er allemaal uitrolt uh, ja. dit jaar. Um, ja. Heeft schrijven dan ook iets... Um, ja, lekkers in de zin van fijn terugtrekken? Een beetje schrijven over uh, alles en nog wat. En dat je dan uh, uh, je gedachten gewoon ergens... ik zie iemand die dan met een pen en papier <laughs> ergens uh, zit... en dan starend, dromend en weet ik allemaal wat eruit kijkt. Zoiets, dat, nou, dat ja. beeld heb ik. Ja, dat beeld is wel een beetje correct, denk ja. Ik. Ja. Ja, ik. Ik, Meestal ga ik ook bijvoorbeeld een bed en breakfast in. Dat ik echt helemaal alleen ben... Ja. en dan daar alleen maar kom om te schrijven. Hmm. Ik moet wel zeggen, ik ben wel iemand... ik moet mezelf er wel even Two toe sit. zetten om ja. het te gaan doen. En als ik aan bezig ben, vind ik het superleuk. Maar het is niet uh, dat dat het allereerste is waar ik aan denk... als ik een paar minuutjes vrij heb bijvoorbeeld... Hmm. Uh, maar ik vind het wel superleuk om te doen. En het is wel een mooie manier om weer ervaringen... of gevoelens of gedachten op papier te zetten. Ja, uh, ertoe zetten. Dan zou bijna zeggen, je bent een luie songwriter. Maar dat uh, weet je <lacht> ook weer niet, volgens mij. Nee, dat, als ik eenmaal bezig ben, dan gaat het wel rap. Maar ja. ik moet altijd even een soort weer... Het is Misschien ook dat kritische stemmetje in mij... wat me dan een beetje tegenhoudt. Dat je van ja, ja, het moet wel iets leuks zijn. <lacht> ja, ja, ja we moeten wel een <lacht> ja. beetje wat uh, doen. Dus dat, dat kan ook zijn dat het me daardoor een beetje tegenhoudt. Maar als ik dan eenmaal begin... Dan uh, gaat ja. het goed. Uh, nodigt uh, de omgeving waar je woont uh, soms ook nog uit... Uh, voor liedjes op uh, te schrijven? Of moet je echt naar een uh, plek toe... waar je je helemaal lekker uh, en sanang prettig bij voelt? Uh, nou de, ik woon dan bij mijn vriend uh, in Amsterdam ook deels. En deels dan bij mijn ouders in IJsselstein. Hmm. En op zich in Amsterdam is het uh, gewoon lekker. Want daar is de stad, daar gebeurt van alles. En ja. dan heb je ook genoeg om te zien en daarover te mijmeren en zo. Ja, ja, ja. Maar soms is het ook echt wel lekker, zeker als ik een hele drukke periode achter de rug heb van veel optreden. Dat was nu laatst in oktober, maar heb ik dat ook gedaan. Dan is het gewoon heel fijn om echt naar een rustige plek te gaan. Een heel klein stukje ergens bij een boerderij of zo, weet ik het. Ja. En dan echt helemaal met de koeien alleen te zijn. En, <laughs> en dan gewoon lekker in oh, dat, stil te Ja, schrijven. Dat is ook, ook wel iets. Ja. Uh, <laughs> nou ja, dit is de eerste uitzending van 2024. Wat uh, wat, wat, en hoe zie jij 2024 en wanneer ben je misschien tevreden over het jaar? Als uh, we straks weer ergens aan het eind in december uh, ja, weer de oliebollen en uh, noem maar op uh, aan het eten zijn. Wanneer, wanneer, uh, heb je doelen? Ja, zeker. Sowieso wordt 2024 voor mij een heel spannend jaar. Omdat ik volledig uh, ja, me ga focussen op muziek. Hm. Want ik was drie dagen in de week... Uh, werkzaam als grafisch vormgever. Dat heb ik ook gestudeerd. Mm. Um, maar het, ja, het schuurde aan alle kanten... vorig jaar dat ik dacht... misschien is het gewoon goed om in ieder geval... een jaar ertussenuit te gaan en puur te focussen... op muziek. Mm. Dus daarin wordt het... heel spannend voor mij. Mm. Um, en aan de andere kant... Ja, weet je, het is voor mij ook al heel erg geslaagd als ik... Um, ik heb dan een theatershow... dat heet What Would Dolly Do? En uh, dat gaat dan over mijn eigen muziek, maar ook... De muziek van Dolly Parton en waarom zij mij inspireert. Hmm. En als ik die show ook in meerdere theaters door heel Nederland kan krijgen... dan vind ik het ook al heel geslaagd. Ja. Uh. Um, Dolly Parton, om even dan uh, nog even een <laughs> ja. zijsprong te <laughs> ja, ja, maken. Ja, want super. ja, uh, je noemt de naam. Maar dat is wel een country grootheid in Amerika. Absoluut. Hoe ja. ben jij met uh, de muziek van uh, Dolly Parton in uh, aanraking uh, gekomen? Nou, ook wel door de familie, denk ik. Zeker bij mijn opa's en oma's ja. werd Dolly Parton veel gedraaid. En uh, ja, omdat zij natuurlijk... De grootheid van de country muziek is zeker als vrouwelijke artiest, mm. um, ja, dan ben je daar krijg je daar toch wel wat van mee ook omdat je zelf met country bezig bent. Mm. Uh, en ik vind gewoon vooral ja, de persoon die zij is en zo en, en de zakenvrouw die ze is, vind ik heel tof. Ja. En we hebben ook veel geleerd in Nashville over haar. Ja. Uh, het, het zou ook uh, zo kunnen zijn dat je ergens een optreden gaat doen: Melanie Ryan sings Dolly Parton, zoiets in het Vulko Theater. Nou ja, dat, dat is dus eigenlijk al een beetje de show die we hebben. Ik uh, heb een beetje het gras voor je voeten willen lopen. Uh, nee maar, hoor, ja. nee, nee. Want uh, we hadden juist uh, afgelopen november uh, was een beetje de première van deze show. En dat was in het Vulkentheater. Mm. Uh, en dat was een uitverkochte zaal, dus dat was heel gaaf. En uh, nee, dus dat is het ook een beetje. Het zijn liedjes van Dolly Parton die ik zing. Mm. Maar ook een, een aantal van mijn eigen nummers, omdat heel veel van mijn eigen liedjes geïnspireerd zijn op. Uh, citaten van haar of hoe zij in het leven staat. Ja. Um, dus daarom is het een mooie combinatie en het lijkt ja. me fantastisch om die uh, door heel Nederland te kunnen spelen. Ja, dan, dan leg je eigenlijk ook iets uit aan de mensen als ze daar uh, terechtkomen ja. en uh, het een en ander daarover uh, vertellen. Zeker, ja. En dan hoop ik ze ook een beetje wijsheid mee te kunnen geven van haar. Ja. Ja, um, wat heb jij eigenlijk van erop uh, gestoken? Uh, niet in de zin dat je er persoonlijk hebt op, uh, ontmoet of wat dan ook? Uh, ik vind de, een van de mooiste citaten die zij heeft is... Find out who you are and do it on purpose. Ja. En dat gaat er eigenlijk over als je altijd blijft herinneren... uit welk nest je komt, waar je vandaan komt, wie je bent. Dan komt het altijd goed. Want dan blijf je ook gewoon humble and kind naar anderen toe. En dan voel je jezelf nooit beter dan iemand anders. En dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Ja. Um, en daarom vind ik dat ja, een van de mooiste quotes die zij heeft. Identiteit dus. Ja. ja. Dat is een uh, sleutelwoord. Uh. Oké. Okay. Ja. Ik uh, vond het reuze leuk uh, dat je hier uh, geweest uh, was. Eens gelijk. En, en uh, wellicht tot een uh, andere keer. Zeker. Leuk. Oké. Okay. Um, dat was Melanie, La, uh, Melanie Ryan. Ik ga er dus zo wat uh, Chinees van praten. Lion uh, ga ik bijna zeggen. Maar dat is natuurlijk uh, even terzijde. Um, we gaan verder. Audrey AC, zo heet de band... En die jongens hebben een single uitgebracht op eerste kerstdag, notabene. Ja, dan zit iedereen aan de kerstdienst. En dan hebben zij nog een single uitgebracht. Het nummer dat heet Page 17. Tragedy star I shake my head about While I'm more concerned about The small notifications Like the lawnmower Exit on page 17 Now with this paper In my hand I come to you With a question In my eyes Can I come cry on your Shoulder Tiny dramas Lonely moments The skates open I, I, I, I read far too much these days I can't trust these eyes They've got a stare of their own Wired to some external source, Freaking out It's whereabouts Alas, remain unknown moments, sluice gates open, mercy flowing, corals growing, brittle shoulders, pushing boulders. these cables and connect them with you I'm gonna pull out these wires and I'll plug them in you I'm gonna check out these wires and I'll twist them in you I'm gonna turn these wires into honeysuckle with you What is true and what is fact? I followed. En het uh, nieuwe materiaal van Francis Oppenbleek is onderweg tenminste de Zwanenzang. Want uh, dat is wat het eigenlijk is. Uh, het is de poëtische filosoof en muzikant Frans Blaak die onder Francis Oppenbleek het uh, materiaal heeft uitgebracht. Uh, um, we begonnen in dit uh, blokje met Audrey AC, page 17. En ja, uh, dat uh, was leuk, want die jongens die hadden bedacht uh, om dat uh, ...tijdens kerst uit te, te gaan brengen... ...een uh, single. Ja, dat vinden wij... Uh, dan, uh, dan, dan, ...dan zie je dat niet. En dan ineens krijg je nog een mail binnen van... ...ja jongens, we hebben nog een mail... Uh, ...of een, uh, een single uitgebracht. En dat was die Page 17. Het is dus een uh, vrij nieuwe single. Moet uh, niet eens een week oud, volgens mij. Nou, net een week oud. Um, daarachter hoorde je Lessons in Living. Nou, daarop uh, aansluitend is... Uh, ...volgende week een van de twee leden... ...aanwezig. Dat is... Michelle Tuip, de frontvrouw van de band, die komt mee met, met Blanco. Want Blanco en Lorem Ibsen, die zijn op Toenay. En dat is de reden waarom, waarom ze hier zijn. En dan krijgen we dus nog een, een deel 2, wat, wat zij gaan doen met z'n tweeën. En dat is volgende week. En Francis Olenbleek, daar heb ik er ook nog wat, wat over te melden... Want uh, want er is, zoals uh, gezegd, uh, de Zwarezang... zoals Frank Bond, die dat allemaal uitvoert... die zegt dat uh, Spels dan een beetje het uh, laatste is. 16 februari in een uh, ja, wat, wat, uh, wat kleinere sessie... Uh, zal dat gaan plaatsvinden in de Piers in Volendam. En dan, zullen zij daar, uh, dan zal hij daar uh, het werk ten horen laten brengen. En dan, daar staat volgens mij ook dit uh, op me and my name. Dus dat uh, is... In ieder geval in februari, maar zover is het nog niet. Um, we sluiten af met een van uh, mijn favoriete albums van het Het uh, Is een band uit de provincie Utrecht. En uh, de frontman, Boumening die is hier ooit uh, geweest in deze studio. Uh, tot twee keer aan toe. Eén keer in de oude studio en één keer hier in deze studio. En uh, die ene keer dat hij zelf was, uh, toen had hij zijn eigen werk uh, laten horen. Uh, dit is uh, het nummer uh, Mirror Maze. En daar sluiten we mee af. En dan zeg ik tot volgende week. Dag. Run. I'm real with him I named him Strive In a place called Suicide You crossed the west You made horses free He flamed my house so many times in my dreams On earth and As quiet as the last hour Swear, suck, I'm This, I'll be one, I'll set you a fire I so good, you're so bright so bright,